Zullen we gewoon maar beginnen? Zonder dingen. Ja. Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 22. Opgenomen op maandag 13 februari 2012. En leuk dat je luistert naar Deze Week in Tablets. Dit is start van de opname nummer 7. Martijn, ben je daar? Goedemiddag, ik ben er weer bij. Zo, dat ging eventjes lekker uh, soepel, hè? Nou, <laughs> jij met je hobby... Maat tellen we uh, altijd af. Ja, is, is er wat, hè? Maar de maat we altijd af en dan drukken we op record. Maar ja, nu houden we even een soort van simultaan op record drukken. En dat ging uh, tellen blijkt nogal lastig te zijn. Vooral aan mijn kant. Omdat ik die, die intro moet starten. En dan denk je van nou, nu begint die nou? <lacht> dan zaten we er elke keer doorheen te kletsen. Dus maar, uh, nou ja, goed. Uh, maakt het gewoon niet Hopelijk uit. gaat het gewoon werken. Precies. Ja. So, uh, gaan we gaan het over hebben. <lacht> ja, Sava. Ja, ik wou eigenlijk gewoon weer informeren in het Italiaans... naar je, naar je les vanochtend. Maar ik had weer verkeerd... Uh, taal, want dat is volgens mij Frans en oh, plaats van Italiaans. Je kan zeggen Comestai misschien... of, uh, of Comeva. Comeva? Uh, va bene. Oh, nou, dat is mooi. Hey, uh, we, we, we moeten het eigenlijk eventjes hebben over dat het maandag is en niet dinsdag, want ja. door het uh, wisselend schema uh, wil ik liever maandag op gaan nemen. Dus uh, hopelijk doen we dat vanaf nu op de maandagen, dus niet uh, in de war raken. Het komt niet meer terug op dinsdag, of misschien weer wel als de schema's weer veranderen. Uh, ja, nou, nog steeds geen MWC. Ja, ja. Wat zeg je? Nog steeds geen MWC? Nee, de, de, nou, nog steeds niet in de zin van, daar ga ik naartoe of in de zin van, dat komt eraan? Ah, ik dacht, uh, je, je roept al weken, er is geen nieuws omdat er MWC is binnenkort, maar oh. het is nog steeds niet deze week, toch? Of is... Nee, nee, nee, dat is, uh, maar op de 27e pas, daar moeten we nog wel twee weken iets geduld voor hebben. Maar ja, goed, dat, betekent niet, oh, dat, dat, dat betekent niet dat er niks gebeurt. Want uh, bijvoorbeeld op het gebied van software zijn er interessante ontwikkelingen. Een nieuwe browser voor Android. Maar uh, oh, zullen we eerst even naar jouw reel luisteren dan? Oh, ja, natuurlijk, ja. Doe maar. Daar heb je al een beetje in verklapt, denk ik. Een overzicht van het nieuws van afgelopen week op tabletsmagazine.nl: Sony verlaagt prijs Tablet S. Google lanceert Chrome Browser voor Android 4.0 apparaten. HP geeft Android broncode vrij voor HP touchpad. Microsoft lanceert Windows 8 Consumer Preview tijdens MBC 2012. Amazon Kindle Commercial drijft spot met de iPad. iPad 3 presentatie in de eerste week van maart. Microsoft geeft duidelijkheid over Windows 8 voor ARM tablets. Preview Asus Pad Transformer Prime en preview Samsung Galaxy Note. Review browser voor Android. En review HP Slate 2 Windows 7 Tablet. Review, review, review. Ja, ah, er is inderdaad... <laughs> <laughs> ik wou zeggen, er is inderdaad wat gebeurd. Ik bedoel, uh, dat is meer dan uh, dat ik had verwacht van deze week. Oké. Okay. Maar we, weinig nieuwe, uh, nieuwe tablets uh, weer. Weinig nieuwe tablets? Nou, ja, ik ga het openen en dan ga ik eens kijken wat er staat er staan inderdaad heel veel reviews, previews en dat soort dingen op het, uh, op het programma mm -hmm. uh, ja, nieuwe tablets even kijken, ja, alleen nog maar ip 3 geruchten nog steeds, hè? maar daar hebben we al twee weken hetzelfde over gezegd, uh, gewoon uh, meer resolutie, sneller, whatever ja, ja. Uh, 3D ja, zag ik vanmorgen weer <laughs> het gaat nergens maar over oh, die 3D uh, processor? Nou ja, ze hadden weer een, een 3D-patent uh, gevonden ergens. En dat zou dan weer uh, in, de, in de iPad 3 terechtkomen. In de iPad 3D. Hè? Nou ja, what, uh, whatever. Oh, Oké, okay. ja, nee, dat had ik ook... Uh, nou, 3D. Ik, ik, ik geloof misschien nog een klein beetje in die 3D-processor of zo. Maar dat zou, ook wel weer, dat zou ook wel weer tegenvallen. Maar je had uh, wel gelijk uh, de, de eerste week vermaakt waarschijnlijk, hè? Ja, tuurlijk heb ik gelijk, jongen. Het komt gewoon omdat ik kan kijken wanneer het vorig jaar was en het jaar daarvoor. En dan, Precies. Hey, het zou gewoon dit jaar misschien nog wel eens een keer op dat jaar kunnen komen. Daarom. spek my authority. Um, ja, nee, ja, goed. Uh, iPad 3 dus. Uh, en wat, wat ik had ik nog een, een tablet-ding gezien of zo? Oh nee, dat was ook met Apple dat misschien de, een soort uh, Apple TV-combinatie gemaakt kan ja. worden of zo. Dat zijn ook even niet geruchten. Uh, maar is dat uh, Apple TV, dat, dat boxje, of Apple TV, nieuwe TV? Ja, uh, who knows? Want uh, die Apple TV, die, uh, bo die box, dat bo boeit me niet. Uh, maar een nieuwe tv is wel interessant. Ja, ik, persoonlijk denk ik juist dat het uh, interessanter is voor Apple... om in de set boxen te blijven, zoals zo'n zo zo los boxje ernaast. Uh -huh. Want een heleboel mensen hebben al een, een, een 1080-televisie... en uh, dat verkoop je niet zo vaak. En als je een beetje toffe set -top box kan maken... die goed integreert in, in de rest van je Apple troep thuis... Uh, en misschien zelfs op een gegeven moment gameconsole... en dat soort dingen ervan kan maken. Hè? Omdat je dan je iPhone of wat dan ook uh, kan gebruiken als, uh, als controller... En, en games van je van, uh, iPad streamen, noem het allemaal maar op. Uh, daar zie, zie ik meer in. Want dan kan, kunnen mensen hem ook nog eens in de twee jaar vervangen... terwijl een televisie eens in de zes jaar of zo wordt vervangen. zou goed kunnen en tegenwoordig nog minder. Ik, of in de toekomst misschien nog minder. Want uh, Samsung en, en ook Panasonic die gaan nou. Uh... Een soort van upgrade kit uitbrengen elk jaar zodat je, zeg maar, ik weet niet een kaart tegen je televisie steekt en dat het weer de nieuwste technieken, en nieuwe software allemaal erin zit. Dus dat gaat steeds meer. Ja, langzamer. precies. Zo'n combinatie zijn natuurlijk ook voor Apple nog mogelijk. zijn. Ja. We zullen het zien, altijd spannend. Hey, maar uh, we hebben een hoop reviews en previews. Uh, volgens mij hebben we twee previews, één review. Ja. Dus laten we eerst met één preview beginnen. Wat heb je allemaal daar liggen? Nou, ik heb uh, een Galaxy Note en een aces uh, Pad Transformer Prime hier liggen. En uh, die Transformer Prime is natuurlijk iets waar ik lang naar uitgekeken heb. Uh, uh, daar hebben we het al maanden over. En uh, nou ja, de, als dat ding binnenkomt, hè, dan maak je de doos open en dan zit daar zo'n diamant in. Hè? Het is een fantastisch mooi apparaat. Dat is dat, sowieso... Echt, ik heb de... Hoe noemde je hem nou een diamant? Ja, het, is, het is ook, ziet er een beetje uit. Het ziet eruit alsof je een, een, een sieraad krijgt. Het is zo'n champagne, ja, zilvergoudachtig geval. Hè? Dus dat, dat, dat heeft het al mee. En uh, glanzend, uh, uh, unibody design. Het ziet er gewoon heel fraai, chic, elegant, netjes, mooi uit. Dat vond ik gewoon al het eerste toen ik dat ding binnenkreeg. En, uh, dus ik was er heel benieuwd naar. En, en natuurlijk ook Android 4.0 is mijn eerste Android 4.0 tablet. Uh, nou goed, dat, uh, dat, dat merk je gewoon gelijk. Met Tegra 3-processor, dat gaat uh, stukken sneller dan dat ik gewend ben met uh, de Honeycomb tablets en de Android 2.3 tablets die ik uh, voorheen in de handen heb gehad. Maar mijn eerste indruk is, is, is, is zeer positief. Uh, afgezien van het feit dat ik, uh, had ik trouwens in de, in de preview waar gezet dat ik geen wifi-probleem had. Maar ik had hem alleen nog hier aan het bureau uh, dan had ik gewoon twee drie streepjes op 10 meter van de router, dus dat was wel goed. Maar toen ging ik in de kamer zitten bij de router, dat was 3 drie. Drie meter van de router af, toen had ik nog maar één streepje over en toen viel die soms weg, dus dat, dat ligt er maar net aan in, in welke hoek je hem houdt, denk ik, zodat die antenne een goed signaal kan ontvangen. Maar goed, voor de rest redelijk re re re re ja, eigenlijk helemaal positief uh, over dit apparaat. Het uh, werkt nagenoeg perfect, uh, mooie features en functies, ik vind dat toetsenbord echt relaxed, ik heb hem altijd in het toetsenbord staan. Uh, als ik hem gebruik, productief gebruik als ik een keer een spelletje speel ik vind het flipperen, vind ik wel, uh, wel grappig in uh, portrait modus, dus dan, uh, dan haal ik hem uit, uit het keyboard dock maar voor de rest uh, een prachtig apparaat uh, dat ik deze week nog verder ga onderzoeken oké, okay, cool stuff, maar je hebt wel de, de lelijke kleur gekregen dan toch, of niet? ja, maar ik vind het best want je, had, uh, je hebt dat, dat graphite slash paarsachtig en je hebt champagne, maar ik, zie het, ik, vind, het, ik vind het niet echt champagne. Heb jij champagne gezien? Ja? Ja, nou, nee, ik vind het niet lelijk. Ik vind het, het meer zilver. slash champagne. Ik vind, het wel, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel hebben. Ja. Oké, okay, nou dat kan natuurlijk. Ik dacht, uh, persoonlijk vind ik die donkere wat mooier. Maar. Uh, ik vond van die lichten dat die zo heel erg alle omgevingskleuren overneemt. Dus als je een beetje in een gekleurde kamer zit, een beetje rood of paars of wat dan ook... heb je altijd een soort roze tablet op je, op je schoot liggen. Mm -hmm. Niet zo, uh, zo, zo heel belangrijk. Maar wat ik wel interessant vind om te horen is dat jij... wat ik eigenlijk ook wel verwachtte, is dat je zo'n Transformer Prime koopt... en misschien wel 90% van de tijd of zo in de dock gebruikt... Ja, nou ik wel in ieder geval. Want ja, het staat gewoon ook makkelijk. Hè? Al, al ben ik met de touchscreen bezig hoor. Ik klap hem nou even open. Dan, dan is het toch fijn als hij in een dock staat. Want dan staat hij in een hoek. Dat is, vind ik fijner als ik aan het bureau zit dan dat hij op, uh, plat op, uh, op tafel ligt. Dus dan laat ik hem gewoon in een dock zitten mm -hmm. zonder dat ik het keyboard gebruik. En dan uh, werk ik met de touchscreen om, om weet ik veel wat te browsen of wat dan ook. Dus dock is voor mij niet zozeer om te typen. Wat ik ook wel doe om een mailtje te typen of, of, of weet ik veel wat. Maar ik vind het gewoon fijn om hem um, uh, in een hoek te hebben staan, ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat is toch wel... Uh... Ja, ik had het wel verwacht. Alleen het is toch wel iets wat, je, wat wel raar is uh, uh, als je denkt dat het een tablet is. Want ook als je hem in andere programma's of op reviews ziet en dat soort dingen. Het gaat altijd over die, die, die Transformer Prime in die dock. Dat hij lijkt op een ultraboek. Op, op een zo'n zo mooie netboek. Mm -hmm. <coughs> en zodra ze hem eruit trekken... Dan denk je van nou, euh, doe maar terug, want ik wil dat is niet de Transformer Prime. Dan is het opeens een tablet of zo, weet je wel. Ja. Die Transformer Prime heeft heel weinig nog met een tablet te maken, misschien wel in, op die manier. Uh, en uh, eigenlijk uh, weet ik dat ik daar de, het schema een beetje door, door, door, door vergooi. Maar vind ik het toch wel leuk om even meteen te vragen naar uh, de Chrome browser die op Android draait, 4.0. En ik had net zo'n mooi bruggetje. Oh, oké, okay. weet je wat? Dan gaan we eerst over de HP Slate 2 praten. Nee, ik had nog de een mooie YouTube staat bruggetje. Is eindelijk online. Ah, oké. Okay. Nee, maakt niet uit. We kunnen het wel even over de Chrome hebben. Um, de, de, want dat is Android 4.0 Dat is alleen deze, deze Transformer Prime die je daar momenteel over beschikt. En ik heb vanmorgen een nieuwtje geplaatst dat de Iconia Tab A200 nou die update krijgt. Dus het begint een beetje te rollen bij alle tablets. Maar uh, Transformer Prime was... Nog een update? Was, uh, Android 4.0 update voor de Iconia Tab A200. Oh, oké. Okay. Um, maar goed, Transform Prime was, was een beetje de, de, ja, was gewoon de eerste in Nederland met Android 4.0. En uh, voor alle Android 4.0 tablets heeft, dus Chrome, uh, of heeft Google de Chrome beta-browser uh, gelanceerd. Um, dat is zeg maar voor tablets, ik praat nu even over tablets, ik kan hem ook voor smartphones downloaden. Maar voor tablets is het eigenlijk een soort van kopie van de desktopversie. Dus het ziet er qua design, uh, qua layout ongeveer hetzelfde uit. Um, en er zitten een aantal hele mooie features op, zoals voor mij persoonlijk de mooiste feature... het synchroniseren tussen je, je desktop, je smartphone en je, en je tablet. Uh, al je tabbladen worden gesynchroniseerd... mits je je aanmeldt met je gmailadres. Uh, je openstaande tabbladen... Uh, die, ik heb nu op mijn desktop een aantal tabbladen openstaan. Als ik nou hier Chrome open... worden die automatisch ook getoond. Dus het, het multitasken even op je tablet... even op je desktop, even op je smartphone... gaat veel sneller en makkelijker. En dat vind ik wel zo heerlijk om te doen... En daarnaast natuurlijk je geschiedenis, je, je URL-suggesties... ...je favorieten worden allemaal gesynchroniseerd. Het uh, dit is, dit is qua prestaties naar mijn idee nog niet optimaal. Het renderen van een pagina gaat behoorlijk langzaam... ...en je kan niks doen totdat de hele pagina compleet geladen is. Uh, dan staat het gewoon helemaal vast. Video's spelen nog niet helemaal soepel af... ...en duurt ook lang voordat ze geladen zijn... ...maar het gaat allemaal wel een stuk sneller als het eenmaal geladen is. En het is gewoon een stuk gebruiksvriendelijker naar mijn mening. Ja... Ik vind het uh, vooral interessant dat het een eerste stap is uh, van de Chrome browser naar Android te brengen. Los van alle problemen die er ongetwijfeld nog mee zijn. En het is natuurlijk kut dat je lang moet wachten voordat je uh, kan scrollen en dat soort dingen. Maar ik denk dat het uh, um, heel erg interessant is om te zien dat de Chrome browser gewoon echt een goede browser is. En zelfs in, in vorm van Chrome books, Chrome laptops verkocht wordt als operating system. op het moment dat dat, uh, dat zou nog wel één of, of twee generaties kunnen duren... qua browser-iteratie, uh, zeg maar. Maar uh, dan heb je dus een, een volledig uh, maar licht operating-systeem... op het moment dat je dus iets van een transformer prime hebt met een dock... Of dat je dus gewoon op een gegeven moment op een Android-tablet... en daar kan wat mij betreft uh, Google of in ieder geval Android... een, een, een flinke voorsprong pakken op, uh, op Apple. Dan zou je dus op een gegeven moment gewoon via de HDMI uit... Uh, een, een scherm en via Bluetooth een toetsenbord of muis kunnen aansluiten. En dan heb je dus gewoon een computer... Hè, waar je, waar je uh, als Chrome, oh, eh, Chrome OS of Chrome browser dan goed zou werken... waar je dus gewoon goed uit de voeten kan met dingen als Google Docs en, en andere webapps... of apps zelfs van je, van je Android zelf... Ja, dan, dan is het niet eens een heel groot verschil meer... Uh, met wat de meeste mensen doen met hun, met hun laptop. En dan heb je misschien dus gewoon een apparaat minder nodig op termijn omdat die, die, die processoren en dat soort dingen in die, in die tablets... worden toch alleen maar sterker. Of, of zelfs mobieltjes, hè, want daar gaat hetzelfde voor op. Als ze dat ook kunnen leveren uh, o, o, op de, de, de smartphone-versie. Uh, wie weet heb je binnen, binnen één of twee uh, generaties van dit soort dingen. Dus laat zeggen een jaar dat je al best wel uit de voeten kan... met je, met je smartphone via HDMI-out aan je, aan je computerscherm... met een toetsenbord en een muis. Uh -huh. En dan gaat het niet meer zoveel om specificaties... maar dan gaat het meer om ui nou. Want als we zien welke kant Microsoft ook insteekt met Windows 8. Hè, dat, uh, dat voor de tabletversie dat er alleen maar ontwikkeld kan worden voor Metro. En uh, dat eigenlijk uit alle communicaties tot nu toe blijkt. Dat vooral die aandacht op Metro ligt gewoon voor de, uh, over de boord. Over de breedte voor, voor, voor Windows 8 uh, is, is Metro... Uh, uh, He, de, de, de vlaggedrager en daar wordt iedereen in de richting gepusht. Nou ja, dan zul, dan zul je dus ook al zien: daar wordt ook al uh, uh, het, het oude, de oude definitie die je hebt bij programma's die je op je desktop of je laptop draait, dat, uh, dat wordt daardoor ook kleiner. En dan zullen we zien dat we binnen, binnenkort, zeg maar, of in de toekomst, dus gaan overstappen naar een, een one-device-ding. Een beetje, misschien ligt de, de platform of zo van Acer, is dat? Acer. Ligt daar misschien wel een beetje op voor, op dat idee. Ja, Acer heeft natuurlijk alles. Uh, en HP heeft helemaal niks. Want jij hebt een uh, review gemaakt van de HP, HP Slate 2. En daaruit blijkt dat dat niet echt iets is waarvoor je naar de winkel moet rennen. Nee. Uh, ja, kijk, ik, ik, ik blijf het heel lastig vinden om uh, een... een, een, een Windows 7 tablet te reviewen omdat de, de hele opzet is al zo anders. Windows 7 is gewoon heeft niets met een mobiel OS te maken. Het is uh, gebruikersgemak is gewoon staat op de allerlaatste plek zeg maar. Ik bedoel, uh, dus daardoor is, is het gewoon krom. En ik heb dus best wel moeite gehad met het schrijven van die review van de HP Slate 2. Ik heb zelfs ook een beetje ruzie met jou gehad. <laughs> zo van God voor toma. Ik wil net kloterig kut ding. Ik weet niet wat ik daarover kan zeggen zonder dat ik alleen maar kan klagen van dit is echt te, te kut voor woorden. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk, zelfs met al die goede wil en uh, heen en weer uh, gemail en dat soort dingen vind ik het nog steeds echt een verschrikkelijke, verschrikkelijke tablet. En, en wat is er dan exact verschrikkelijk aan? Wat is het meest uh, ergelijke? Um, het meest ergelijke is dat ik hem gewoon niet aankrijg. Ik bedoel, hou op hoor. Ik heb serieus, en ik, ik weet dat het overdreven klinkt... maar ik weet zeker, twee op de vijf keer dat ik dat schuifje gebruik... om aan te zetten, gewoon helemaal niets. En dan moet ik hem dus nog tien keer gebruiken... om te checken of er inderdaad niks gebeurt. En dan moet ik hem resetten. Dus dat betekent dat ik twee op de vijf keer... gewoon het hele Windows opnieuw moet opstarten. Hm. En dat is gewoon, gewoon ergelijk. En ik vind, uh, ik, vind het, uh, ik vind het eigenlijk niet uh, uh, acceptabel dat... De processor zo langzaam is. Uh, die heeft waarschijnlijk ingeraald voor energieduur Dat die, die lekker zuinig is. Mm -hmm. Maar dan is het een tablet van 729 euro. Het zijn geen grappen of zo. 729 euro. En dan nog is dat ding, voelt hij alsof je op een, op een oude netboek, weet je wel, zo'n eerste generatie netboekje Windows probeert te draaien. Ja. Maar op zich, de Windows 7 ervaring, dat is niet slechter of beter dan een andere. Dat is altijd hetzelfde, dat, dat maakt niet zoveel uit. Nou, dat vind ik niet, want ik had zo'n Chinese Windows 7 tablet... en die draaide wel snel, sneller, of in ieder geval voor mijn gevoel in ieder geval. Mm -hmm. uh, en daardoor was die ervaring van Windows ook beter. Want die pakte ik wel eens eventjes, ook niet zo heel vaak eerlijk gezegd natuurlijk... maar die pakte ik wel om even snel nu.nl te, te checken... En hier liggen nu uh, uh, op tafel die, die HP, maar ook zo'n 135 dollar Android tablet, die ook echt niet bliksemsnel is. Maar toch pakte ik liever die, die, die tablet van 135 dollar in plaats van die van 700 dollar of euro. Wat is dat? Euro's, hè? Euro's. Euros. Sorry. Even in Europa. <laughs> uh, ja, ja. <laughs> <laughs> Zo vaag, ik lees alleen maar in dollars kennelijk. Maar goed, uh, 729 euro. Dus je zou zeggen: van nou, hè, die ene heeft wat meer kracht. Die zou je dan wel pakken om, om even snel wat te doen. Nou, vergeet het maar rustig. Want ik zag er gewoon tegen op zelfs <laughs> als ik het ding moest pakken. Om, om te proberen om uiteindelijk die review te kunnen schrijven. Ik had gewoon geen enkele zin om het ding op te pakken. Maar HP heeft, qua, wat dat bedoelde ik eigenlijk? Um, HP heeft qua software, qua Windows 7, niet dingen aangepast. om het optimaal te krijgen voor. Een tablet, geen... geen... Nou, ja? Niet dat ik weet. Okay. Uh, of in ieder geval, je krijgt een paar pop-ups extra van beveiligingen... en dat je dat ding kan trekken en dat soort dingen. Dat is natuurlijk geinig voor, voor, voor, voor het zakelijke gebruik en het apparaatbeheer. Maar ja, hè, dat, uh, de eindgebruiker gaat om de ervaring lijkt me... en niet ja. om welke systeembeheerder je achter de, de volle aan zit. Uh, en ja, misschien hebben ze wat gedaan in Internet Explorer... want daar kan je soms scrollen met je vinger... Hmm. Uh, maar zodra je dan Chrome gaat gebruiken of zo... want dat is toch het hele idee. Je hebt Windows, dus je kan installeren wat je wil. Ja. Nou, vergeet het niet, maar mooi... want zodra je zoiets simpels als een andere browser geïnstalleerd. dan kan je dus alle swipe to scroll en dat, dat soort dingen al niet meer gebruiken. Hmm. Ja, dat, dan, dan is het gedeeld snel op. Ja, want wat ik, wat ik heb eigenlijk afvraag... Van, ja, wat is dan het idee van HP achter zo'n tablet? Ze dus prijzen zo'n ding op 729 euro... Oké, okay, maar waar, wat, hoe verantwoord je dat dan? Want als ik uit jouw verhaal begrijp, uh, ik heb hem zelf niet in handen gehad toch, um, dan is er gewoon heel weinig goed aan en dat kan gebeuren. Maar dat weet je als HP-zijn dan toch enigszins van tevoren. Je weet wat er minimaal voor nodig is om een tablet soepel te laten draaien. Je weet dat Windows 7 niet optimaal is voor de touchervaring. Ja, wat is dan het selling point van dit ding? <laughs> Uh, ik denk dat het selling point van dat ding binnen HP is... dit is voor de enterprise, dit is voor de zakelijke markt. Uh, maar uh, door door de laatste paar jaar. Dat was misschien een go goede, uh, goede insteek geweest een paar jaar geleden. En nu drijft het alleen nog maar op het idee van de Enterprise-markt. Want uh, de Enterprise-markt heeft ondertussen ook al wel door... dat, dat je met, uh, met een iPad of een Android-tablet... Paar, paar, door een paar hoepels te springen en een paar beperkingen akkoord te gaan... dat je heel mooi uit kan met zo'n apparaat. En... Uh, met Windows zou in principe een volledige integratie mogelijk moeten zijn. Omdat ze daar natuurlijk gewoon al, weet ik twintig jaar ervaring mee hebben. Alle, alle systeembeheerders en dat soort dingen. En er zullen ongetwijfeld ook wel een handjevol bedrijven te vinden zijn. die echt een Windows nodig hebben. omdat ze zelf software hebben geschreven voor iets of wat dan ook. Uh -huh. uh, en dat zou je dan kunnen gebruiken. En het drijft een beetje op het idee dat die wilde nog is in die markt om dit soort. Uh, spullen te kopen en met zoveel beperkingen akkoord te gaan omdat het Windows is op een tablet. Uh, maar dat ze denken dat dat een, een, mindere, een minder offer is dan met iOS of Android akkoord gaan en bepaalde uh, dingen niet te kunnen doen omdat die integratie tussen Windows en Android of Windows en iOS niet bestaat. Maar ik denk dus juist dat dat een, een fabel is. Ik denk dat die wil om beperkingen te doen, om een fijn apparaat te hebben zoals een iOS of een Android, dat die wil groter is dan akkoord gaan met dit ding, die je gewoon never nooit zou, wil pakken, omdat het gewoon verschrikkelijk is. Ja. Ja, nou goed. Pff, ja. <laughs> Ik denk dat mensen de review lezen, dat ze niet snel voor die tablet zullen gaan, maar dat is maar goed ook, want daar kom je waarschijnlijk dus bedrogen uit. En ja, bedrijven die daar voor kiezen, ja. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen, maar goed. Ja, het, ja nou goed, uh, maar dat, dat is dus de Windows 7 tablet, uh, als je de review wil lezen, kan je hem vinden op Tablet magazine. Maar jij hebt ook wat dingen over de uh, Galaxy Note te vertellen, toch? Ja, die heb ik dat ook is mee. ook weer een apart apparaat. Ja, dat is uh, het andere uiterste, uh, of tenminste het andere uiterste, dat is misschien de verkeerde bewoording. Um, dit, ja, is het een tablet of is het een smartphone? Dat is de vraag die ik me voordat ik hem kreeg uh, stelde. Want het is een, een 5,3 inch uh, display. Nou, dat, ja, dat, dat is eigenlijk geen tablet, maar het is ook geen smartphone, want het past niet in elke binnenzak, boekzak. Um, het is een AMOLED display, super AMOLED display. Dus ja, hoog contrast, zeer scherpe objecten, mooie kleuren. Dus een heel apart geval, maar ook daarover ben ik zeer tevreden. Het draait nog op Android 2.3 Gingerbread, maar daaroverin ligt wel de Samsung TouchWiz interface. Dus daar merk je eigenlijk nog vrij, merk je vrij weinig van. Het ziet er gewoon strak uit, het werkt naar behoren. En ik heb hem eigenlijk gelijk, ik, ik, ik denk dat ik er een halve dag mee gespeeld heb. En toen heb ik hem eigenlijk gelijk aan mijn vriendin afgegeven. Want die vond het wel helemaal geweldig. Um, en die, die loopt ermee door het huis, die, die gaat er overal mee naartoe. En het enige wat die er eigenlijk mee doet, is met het pennetje spelen. er zit een stylus in, dat is eigenlijk een van de belangrijkste features. Um, en daar kan je mee in foto's tekenen, notities maken, foto's bewerken, zelf tekeningen maken. Um, dat is een, een hele fijne stylus, heel nauwkeurig. En daar speelt ze de hele dag mee. En ze zitten uh, shoot spelletjes te spelen. en noem op. Dus Het is wel echt een, een entertainmentapparaat wat dat betreft. Um, ik heb, uh, toen ik het zelf in, in handen had, ja, dan maak je zo nu en dan is een notitie. Maar ja, wanneer je maakt nou een notitie? Uh, goed, dan schrijf ik wel een mailtje of wat dan ook. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen handig is. Uh, um, ja, maar ik, ik zie het toch meer als een smartphone uiteindelijk dan, dan, dan als een tablet. Uh, het is niet iets wat je, waarmee je even op schoot gaat zitten en... Uh, uh, uitgebreid een mailtje gaat typen of een documentje gaat typen of... Nee, dat, dat zie ik er niet in. Ik had gehoord dat het door het formaat juist wel heel fijn was om op te tikken. Ja, maar TikTok als aan een smartphone. Maar ik, ik, ik, Fair eh, enough. Maar okay. ik, ik kan niet, uh, daar kan ik geen... Uh, wat ik wel fijn vind is dat, uh, hoe noem je dat, dat uh, swipe tikken of zo... Dat je dus uh, niet meer moet tikken... maar uh, over de letters heen veegt. Nou goed, dat is wel fijn. Maar ja, daar, daar ga je ook geen... Uh, niet meer dan honderd woorden uh, mee tikken. Um, ja, nee, het tikt voor mij gewoon als een smartphone... zoals ik dat vroeger deed. Uh, je kan natuurlijk een portrait of een landscape modus doen. Um, waar het vooral fijn voor is... is even snel een, games, een, een, een spelletje spelen. En dan heb ik het over de simpele spelletjes... en niet de shooters en wat dan ook. Uh, Dit is dus even een, een, een, een... bubbelshooter of, of uh, pingpong... of whatever... Um, een spelletje tussendoor spelen, daar is zo'n zo groter scherm wel echt ideaal voor. En wat ik al zeg, voor die notities en een fotootje bewerken, iets leuks fotootje sturen naar je vrienden. Uh, en je social media bijhouden, daar is een, een groot scherm toch wel fijn voor. Maar ja, je moet hem toch de hele dag met je meesjouwen als, als smartphone zijn. Er zit gewoon 3G uh, sms-functie, belfunctie op. En uh, je moet wel een redelijk uh, wijde broek aan hebben of uh, een jaszak met een grote binnenzak uh, hebben om hem kwijt te kunnen. Maar dan, ja goed, in een strakke boek hm. uh, past, past die niet. Nou, ik, uh, ik moet zeggen, ik begin een beetje op te warmen voor het idee van dat ding. Uh, ik vind het eerst echt super belachelijk. <laughs> echt dat ik dacht van, jezus, rot is op met je, met, je me met je megatelefoon. En het ziet er ook echt heel beroerd uit als je hem bij je hoofd houdt. Ja. Maar aan de andere kant, hoe vaak bel ik nou helemaal, weet je Dus uh, op zich, ja, ik zou, ik, ik zou het niet per se willen omdat ik genoeg rommel heb, maar... Ik zie het toch als een steeds interessant worden ding. En uh, we kijken gewoon uit naar jouw review op uh, Tablets Magazine. Want uh, dan zien we het dan wel weer. Yes. Oh, en natuurlijk naar al die, uh, al al die fotootjes met van die kleine Hitler-snorretjes... die, uh, die uh, <laughs> dingen over jou zitten tekenen. Nee, ze zitten allemaal tulpen gezichten te <laughs> geven. En uh, ja, goed, weet ik veel. Oh, oké. Okay. <laughs> Weird stuff. Zullen we eens eventjes naar Nathan luisteren? Want die heeft ook deze week een app-segmentje ingestuurd. Yes. Komt ie dan. Hey Sam en Martijn als het goed is. Je luistert ook mee. Uh, leuk dat ik het nog een keertje kon doen. Uh, ik zal proberen net zo'n layback te zijn de vorige keer. Maar misschien heeft dat wat met mijn verkoudheid te maken. En uh, ik zal het in de ABR doen. Algemeenbeschap Rotterdams. Dat is natuurlijk leuk uh, voor de accentjes. Uh, ik wil er twee apps be uh, bespreken van, uh, van iOS. Dat is toen Vorige keer was het Android, geloof ik, en nu is het uh, twee keer iOS. Dat is in ieder geval Twitbot, een, uh, een Twitter-app voor de iPad. Hij was er altijd al voor de iPhone. En uh, ja, ik moet zeggen, ik, uh, ja, ik ben er wel zeer tevreden over. Ik moet zeggen dat ik de andere. App is waarschijnlijk allemaal een beetje zat was zoals uh, Twitter, uh, Twitterific en nog een paar andere uh, Mijn Maar ziet er uh, ziet er smooth uit en uh, werkt snel. Uh, alle opties zitten erop. Uh, ondersteunt multi-account. En wat ik heel handig vind is dat hij ook Read it later en Instagra uh, Instapaper uh, ondersteunt. Dus als ik een URL of een tweet tegenkom die ik interessant vind, sla ik hem even op in mijn Reddit Later account zodat ik hem later kan terugkijken op mijn laptop. Uh, Enigszins de grote nadeel aan de app is dat het 2,30 2, of 2,40 uh, kost. Dus dat zijn weer centjes. Maar goed, als je verveeld bent met die andere, is het een goede optie om hem uh, te downloaden. De tweede app die ik wil bespreken is Ember uh, Alert. Die is er voor de iPhone uitgekomen, uh, een app. Uh, maar je kan het natuurlijk ook op je iPad gebruiken. Waarom? Uh, uh, ga ik die app gebruiken omdat ik, uh, ik had Amber Alert altijd in mijn uh, timeline staan op Facebook en op mijn Twitter. Uh, geloof ik ergens anders ook nog, maar uh, dan krijg ik soms wel drie, vier uh, berichten in één keer uh, van Amber Alert. En dat vond ik vrij irritant. Dan kan ik de hele timeline uh, niet meer lezen. En met die app uh, zorgt hij ervoor dat die, uh, als er een Amber Alert uitgegeven wordt, dat een, hij uh, een pushbericht geeft... Uh, zodat je gelijk een fotootje kan zien uh, waar, uh, waar diegene vermist wordt. Uh, wel handig, want dan kan ik hem dus uit mijn timeline uh, naar, van, uh, van mijn Twitter verwijderen. Uh, die app is gewoon gratis. Uh. Dus als jij je ook irriteert aan al die berichten in je timeline, dan is uh, de Embry Alert-app toch misschien wel een goede optie. Dat waren ze weer, uh, de twee apps van deze week. Uh, nou ja, Wie weet tot volgende week als ik weer twee interessante apps tegenkom. Oh ja, ik ben natuurlijk niet uh, zo'n chameur als jou, uh, Sam, dus uh, ik heb niks met Valentijn. Maar ja, dat hoeft ook niet als je al zo'n lange relatie hebt als ik. Maar uh, laat mijn vrouw het niet horen. Maar in ieder geval, dus ik heb ook geen appje gevonden voor Valentijn. Maar misschien uh, dat je er zelf nog eentje gevonden hebt. Die Nathan. Nou, waar is je app voor Valentijn? Never nooit dat ik een app zou proberen in te zetten om iets uh, qua Valentijn te Bereiken. Ik heb een kaartje in mijn jaszak zitten die ik zo meteen bij de boodschappen op de post moet doen. Uh -huh. Maar wat moet ik met een app? Ik, bedoel, ik ben wel een geek en ik vind tablets en computers en dat soort dingen leuk. Uh -huh. Maar ik heb niet de illusie dat uh, tablets en dat soort dingen, een smartphones je helpen in, in de romantiek. Nou ja, nou goed, ik ook niet. Niet dat ik het nou nodig heb of zo. Maar goed, uh, we doen het gewoon lekker op de old-fashioned uh, uh, manier. Uh, een kaartje sturen, uh, misschien uit eten en een bloemetje. Hè? En dan is dat wel weer goed, toch? Nou, we hebben de, de recording weer even stop moeten zetten... omdat we, we vertraging in het geluid hadden. Uh, Skype werkt niet mee vandaag. Maar goed, haat Skype. Ja, ja maar goed, we moeten we anders. Hè? Ik kan zo weinig in het leven van, zon, zonder Skype. Ja. Nou ja, goed, ehm... Uh, um... We gaan gewoon weer uh, vrolijk verder, uh, want we hebben uh, nog wat nieuwtjes over Windows 8, of tenminste uh, Microsoft heeft in een blog uh, deze week wat informatie gegeven, uh, waaronder over uh, wat er nou aan de hand is of wat er gaat gebeuren in de toekomst met ARM tablets. Om het weer even kort uit te leggen, je hebt twee verschillende soorten tablets straks. Voor uh, Windows 8 ARM tablets gebaseerd op een ARM architectuurprocessor. Uh, denk aan Nvidia, denk aan Qualcomm. En je hebt tablets met een x86 processor, denk aan AMD of Intel. Um, dat zijn twee verschillende hardware uh, tablets en die krijgen ook een verschillende software variant van Windows 8. Uh, de ARM varianten die krijgen toch wel een desktop versie. Maar een beperkte desktop versie. Daar krijg je uh, dus toegang tot de Windows 8 in desktop interface. Wat je die nou op je computer kent. Dan iets geavanceerder, iets mooier uh, in de stijl van Windows 8. Um, en daar krijg je toegang tot applicaties als Office, Office 15, met uh, Word, Excel, uh, PowerPoint. Je krijgt toegang tot je Internet Explorer. En je krijgt uh, toegang tot je file, file systeem, dus je verkenner. Nee. Voor de rest kun je daar geen externe applicaties, .exe bestanden zeg maar, op installeren. Dat moet je het doen met de Metro interface waarin je applicaties alleen maar uit de Windows Store kunt downloaden. Dus ook niet van derde uh, uh, Windows uh, Markets of uh, een APK bestandje zoals dat bij Android gaat. Nee, alleen uit de Windows Store. Um, dat zijn twee, twee belangrijke ontwikkelingen. Um, dus um, Windows 8 voor uh, ARM apparaten wordt een soort van gesloten systeem, omdat je dus ook... Uh, de software niet los kunt installeren. Je kunt Windows 8 voor ARM niet kopen als een softwarepakket op een cd of, een, of een, uh, op een schijfje. Het is vooraf geïnstalleerd door de fabrikant op een Android, uh, sorry, op een ARM-tablet. Um, dus het is een wat gesloten systeem en uh, ja, dat is wat, wat Microsoft deze week uh, liet weten. Ja, ja. Uh. <laughs> ik weet niet. Uh, ik ik... Ik snap niet zo goed... Uh, want dan, dan heb ik zo'n preview gezien van Office... Uh -huh. en dan... Office ziet er dan wel weer uit met een soort metro-smaakje... met vierkante buttons en niet meer drop shadows en dat soort onzin. Ja. Uh, de, en dan moet je dus naar de desktop... Dat is wat er de oud ziet als de ouderwetse Windows, hè? Windows 7. Dan klik je op Office en dan ziet het er weer uit als een metro. Uh, het is eigenlijk alleen voor de filebrowser... Uh, uh, en eventueel de Internet Explorer normale versie interessant... Uh -huh. Maar het klinkt mij als een, uh, als een hoop verwarring... Wat je, wat je bij mensen op gaat roepen. Ik weet nog niet hoe ik dat... Uh, je had, met... had liever gezien dat ze die Metro interface... Uh, gewoon alleen die uh, zouden installeren op arm tablets. Nou, kijk, nu is het zo dat alleen Windows... of Microsoft toegang heeft hè, tot uh, de desktop-interface. Dus die helemaal in, con in controle zijn uh, wat daar ma gedraaid mag worden. Namelijk alleen hun eigen spullen die ze daarvoor aanwijzen. Die drie dingen tot nu toe... Mm -hmm. Uh, en dan is de, het voordeel van die drie dingen minder groot dan de verwarring die het op kan, kan, uh, kan leveren wat mij betreft kijk en als het nou open zou zijn voor meerdere uh, developers en dat soort dingen dan kan, kan die balans op een gegeven moment misschien omslaan al weet ik nog steeds niet wat voor software mensen nou tegenwoordig nog draaien op hun computer Ik bedoel, het, het wordt echt tegenwoordig echt beperkt tot office en misschien een keer her en der een spelletje en dan voor de hobby fotografen, uh, misschien eens een keer een fotobewerkingsprogramma. Maar voor de rest zijn we een beetje. Uh, tijd van software installeren op je computer. Uh, een beetje. Uh, het is een beetje verleden tijd, lijkt me. Mm -hmm. Ja, het gebeurt allemaal, het vaak ook in je browser. Uh, uh... Tegenwoordig, en, en dat is ook waar Microsoft wel enigszins naartoe wil, want uh, flash-ondersteuning is bijvoorbeeld niet meer mogelijk in de Metro-interface. Je hebt een Internet Explorer in je Metro-interface en je hebt een Internet Explorer in je desktop-interface. En op die Metro-interface Explorer kunnen geen plugins, uh, voorlopig in ieder geval, geen plugins geïnstalleerd worden en er zit dus ook geen flash-ondersteuning op. Dat geldt zowel voor de uh, X86-processors als de ARM-processors. Ja, nee, ja, precies. Uh, en in dat opzicht uh, nemen ze een voorbeeld aan het, aan het model van, van beheren van apps zoals Apple dat doet. Hè? Uh, want de, de, het is natuurlijk leuk dat ze zeggen van het mag alleen voor Metro uh, developed worden. Maar er is dan nog een andere regel. Metro apps kunnen alleen maar via de Windows Store worden verkocht. Uh -huh. Dus ze hebben zometeen controle over wat er wel en niet op die Windows apparaten kan uh, Gaan zitten. En als je ook ziet naar de interface en, en de richting die ze doen, lijkt het alsof ze volledig inzetten op juist op die tablets of eventueel nog hybride apparaten, zoals uh, Ultrabooks met uh, misschien een draaibaar scherm of een touchscreen of uh, hè, zoiets. Of een, een goed trackpad, hè, een groot glas trackpad, zodat je die swipes en, en vingerbesturing makkelijk kan doen. Mm -hmm. En dat lijkt dus allemaal weg te migreren van. Uh, van echte desktops en, en dat soort systemen. En dat is nog wel de business waar Microsoft eigenlijk nu nog op drijft. Hè? Want dat, er zoveel, uh, uh, dat ze nog zo'n groot marktaandeel hebben relatief... is het natuurlijk omdat ze op alle uh, zakelijke computers ter wereld... zo'n beetje zijn geïnstalleerd. Behalve op dingen als uh, marketing en PR-bureaus. maar die hebben zo'n hippe Apple. Maar ja die tijd gaat ook switchen. En zeker op het moment dat ze dan zelf uh, in hun nieuwe operating systems... ook meer migreren naar een, een, een, een mobiel OS. Ja, ik vind het wel interessant. We gaan natuurlijk uh, deze maand, eind van de maand, uh, tijdens de MWC... krijgen we een, een consumer preview van Microsoft. Hè. Dus dan kunnen we eigenlijk gaan zien hoe de uiteindelijke versie eruit gaat zien... met de belangrijkste functies en features. Daar ben ik op zich wel benieuwd naar. Die moet ook te downloaden zijn, ook voor consumenten, zeg maar. Dus dan, uh, dan kunnen we zien hoe dat... Uh, maar niet de ARM-versie? Ja, dat weet ik niet. Dat is al zeker? Ja, dat had ik gehoord. Oké, okay, nou goed, dat zou, dat zou goed kunnen. Um, Microsoft zegt wel dat, dat die twee... dus uh, Windows 8 voor ARM en Windows 8 voor x86... tegelijkertijd gelanceerd gaan worden. Ergens in de herfst uh, waarschijnlijk. Dus ja, de, de, de eerste reviews... zullen uit moeten wijzen of dat, dat een gemis is of zo. Ik denk wel dat, dat Microsoft uh, echt... Het op twee verschillende groepen richt. En dat ARM... Um, Vooral de consumentenversie is, want jij zegt, de consument gaat steeds meer richting het in-browser werken en het uh, applicaties downloaden en niet meer uh, softwarepakketten installeren op je, op je desktopversie. Dus die hebben meer aan een ARM-tablet en die x86-tablets, die ook gewoon uh, te veel uh, energie slurpen en, en noem maar op, uh, dikker moeten zijn, uh, meer hitte genereren. Dat zijn echte dingen voor bedrijven, die kun je eerder vergelijken met jouw HP-slate, maar dan met Windows 8, zeg maar. Ja. wat oh. <laughs> uh, je zei het zelf trouwens al. Hè? Want uh, die, die, die preview voor ARM die dus niet komt. Is omdat het dat ook sowieso niet te downloaden valt. Nooit niet. Oh, nee, omdat jezus. het alleen maar geïnstalleerd wordt op hardware. Ja. Dus ja. vandaar is dat een beetje logisch. Ja. Maar goed genoeg over Windows 8. Want uh, dat zullen we allemaal wel meemaken. Yes. Ik, denk, ik denk fout hè. Ik denk dat het slecht is van Microsoft. Dat ik het even gezegd heb. Oké. Okay. nou Goed we gaan het zien. Ik, uh, ik ben benieuwd. We hebben nog een, een, een... Sorry, wat zeg je? Stoute Microsoft. Stoute Microsoft. Nou, nah, dat zal me in geval. Misschien gaan ze het helemaal maken en dan zeggen we over een jaar van... Oh, die Apple hadden ze nou niks, niks, niks kunnen komen dat, dat tegen Microsoft inging. Microsoft heeft er nou al in handen... <lacht> Ja, over een paar jaar misschien weer wel. Maar volgend jaar nog niet hoor. Ja. Oké, okay, nou we gaan het zien. We hebben wel nog een, uh, toch nog wel een nieuwe tablet. Maar volgens mij hebben we het er al een korte keer over gehad hoor. Er is in ieder geval deze week een video van opgedoken. De zogenaamde Spark tablet van KDE. Zeg maar een open source tablet. De eerste echt open source tablet. Helemaal open qua software en hardware. Uh, die draait op uh, een op Linux gebaseerd uh, besturingssysteem. Nou, je weet dat Android ook op de uh, Linux kernel gebaseerd is. Maar dit is echt uh, nog meer Linux-achtig, zeg maar Linux wat je ook op je computer kunt installeren. Um, en daarbij, uh, daar overheen ligt een, een Plasma Active Interface... die helemaal voor touch geoptimaliseerd is. En die is inmiddels, denk ik, ongeveer voor 200 dollar... te uh, pre orderen moet in mei geleverd worden... en die is echt voor de, de ontwikkelaars, de, de hackers onder ons... De, de, de mensen die graag meer van hun tablet uh, willen maken... dan dat er standaard op zit... Um, want je kunt er natuurlijk helemaal zelf mee aan de slag als je een beetje kunt uh, coderen, of tenminste de code snapt, En noem maar op, ik heb er ook helemaal geen verstand van verder. Um, het enige nadeel is dat je applicaties en dergelijke, er zit geen, geen app store op, uh, er zitten geen, geen interessante, of tenminste spannende applicaties op. Maar goed, als je er helemaal verstand van hebt hoe het allemaal werkt, kun je die vast wel op een of andere manier installeren. Um, dus dat is een beetje het, het, uh, het enige nieuwe tablet nieuws wat ik de uh, afgelopen weken uh, binnen heb gekregen. Hmm. En het is niet eens interessant nieuws, want wie boeit het nou zo'n Linux-tablet? Ja, nou ja, goed. Er wordt, er wordt, er wordt, tenminste, de, de artikelen die ik erover geschreven heb, die worden wel aardig bezocht. En ik denk dat er, dat, er redelijk, dat er wel een markt voor is, maar dat die markt van... Want dan heb je het over de uh, XDA-forums, mensen die daarop zitten en die, die hun uh, tablets uh, uh, routen en, en noem maar op. Uh, daar zal allicht wel een kleine markt zijn van mensen die dat interessant vinden om ermee aan, te, aan de slag te gaan. Aan de andere kant moet die tablet dan wel voorzien van, zijn van redelijke hardware specificaties. En, en dit model is gebaseerd op een budget Android tablet. Dus ja. Dit, uh, nee. Het zal geen, ja. het zal geen uh, groot succes worden, nee. Uh, nee. Nee, lijkt me ook niet. Uh, ik zie nog twee update's voordat we er een eind maar aan mogen breien. Uh, ik zie dat, je, dat we nog over een nieuwe 9 inch Kindle Fire mogen hebben. Wat leuk. Ja, ik dacht dat vind jij wel interessant. Uh, ja, dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk ja. weer geruchten van analisten en noem maar op. Maar inderdaad, half 2012 moet er een, uh, een 9-inch Kindle Fire gaan uh, verschijnen. En we hadden voordat de 7-inch Fire gelanceerd werd, hadden we het over uh, een soort een Hollywood model en nog een ander model. Dat waren toen codenamen. Het ging over twee modellen. Eentje oh ja. met, met een uh, normale specificaties, zoals we nu kennen van de Kindle Fire. En eentje met high-end specificaties. Ja, de Coyote, dat was hem, ja. En de Hollywood model, uh, of andersom, ik durf het niet eens te zeggen. Die, die beschikt over een quad-core processor... en een uh, hogere resolutie, betere specs. Um, dus wellicht dat, dat dit model gaat zijn, half 2012. De, de, goed, het enige wat, wat dan in het gerucht interessant was... 9-inch model. We gaan het allemaal zien. Ja, dat zullen we zien. En dan nog het laatste, HP al bezig met Android, zoiets? Ja. <laughs> Ja, ik had het even uh, uh, niet handig omschreven, maar het blijkt dus dat HP uh, tijdens de lancering van de touchpad, of daarvoor eigenlijk al, uh, bezig was met uh, kijken van is Android misschien geschikt voor onze touchpad, uh, want ze hebben onlangs de, de, de broncode van Android vrijgegeven voor de HP touchpad, zodat uh, uh, de ontwikkelaars die bezig waren voor Android op de HP touchpad het eigenlijk af kunnen ronden, alle... alle uh, uh, dingen die nog ontbraken, inmiddels samen kunnen voegen tot een complete versie van Android. Maar uit dat broncodebestand bleek dat het do door HP ergens in maart afgelopen jaar voor het laatst bewerkt is. voor de lancering van de Touchpad. Dus dat uh, vond ik wel opvallend, want HP heeft dus uh, go goed een, een overweging moeten maken. van of die zijn eigenlijk aan de slag gegaan met, met uh, WebOS en Android. En op een gegeven moment zijn ze tot de conclusie gekomen van. ja, dat Android, dat schuiven van aan de kant, gaan we toch niet doen. en we gaan met WebOS aan de slag. Dat vond ik wel interessant. <laughs> Het zou er wat mee te maken hebben met die paar miljard die ze voor HP hebben betaald. Wie heeft wat voor HP betaald? Voor, bedoel je voor Palm? Uh, voor Palm. Ja, nee, ja, goed. maar goed. Waarom zouden ze dan Android sowieso als optie zien? Want de HP, of Palm hadden ze toen al. Ja, um, weet, weet ik veel. HP is gewoon een raar bedrijf, joh. Ze hebben, hebben Apple OS veel te snel doodgemaakt. En ze kijken naar Android, wat op zich natuurlijk logisch is. Want Android is allemaal best wel knap ondertussen. En dan uiteindelijk killen ze webOS en brengen ze de HP Slate 2 op de markt. Nou, Even ja. serieus, die kun je niet meer serieus nemen, die, die mensen. Nee. Oké, okay, dat was hem. Hé, hey, als ik, als ik nu begin met praten, dan hoor jij mij over 17 seconden. Dus uh, waar kunnen mensen jou vinden op het internet uh, deze week? Maar kun je je vinden op uh, Twitter Martijn Shell, Twitter Tablets Magazine, Google Plus Martijn Shell en op tabletsmagazine.nl? Uh, ik ben Sam. Ik ben te vinden op sam.injebrowser.nl uh, of op Google Plus Sam Rijver. Dat was hem weer voor deze week. Een verschrikkelijke, verschrikkelijke, tergende aflevering met 37 seconden vertragingen. gemiddeld uh, volgende week hopelijk uh, meer succes. Tot dan!